106.9 CFN ik is down Ik be a lawyer, on a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 saudi arabië heeft afgelopen nacht luchtaanval uitgevoerd in Jemen. Doelwit waren de Shiïtische Houthi-rebellen in de hoofdstad Sanaa, maar ook in het noorden en noordwesten van het land. Daar komen de Houthi's oorspronkelijk vandaan. saudi arabië heeft naar eigen zeggen ook 150.000 militairen gemobiliseerd voor een mogelijke grondoorlog. De Shiïtische Houthi's hebben de steun van het Shiïtische Iran. Er zijn aanwijzingen.